Het is een uur literatuur, een programma vol waarheid en de... Nee, menig wonder, wijsheid en de schone leerlingen en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma van Els van Kemenade, Maritia Witte en Bellone ...onder auspicie van de literaire kringole, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En we hebben vanavond als gast Suzanne Spermon, Letitia van der Heuvel, Paul Overmeer... Nou, het wordt uh, de laatste uitzending van het, uh, het seizoen. Dus dat is een heel bijzondere altijd. Hè? En dan uh, beginnen we... waarmee eigenlijk? Met, uh, met, mij? met jou maar, Suzanne. Ja, geloof het wel. Ja, uh, heb jij wat gedichten voor ons uh, geschreven? Ik heb, ik heb een gedicht geschreven. Maar ik wilde eigenlijk beginnen met, met uh, twee korte gedichten van Pablo Neruda. Ja. Omdat... Zijn manier van schrijven mij heel erg aanspreekt. Mm -hmm. En ik heb bewust even gekozen voor twee liefdeszonetten. Die hij heeft geschreven. Omdat um, ja, met dit weer en met de zomer... En dan komt toch ook de liefde wel weer een beetje bovendrijven. Beetje romantiek. Beetje romantiek. Hoewel hij wel af en toe ook juist... best wel negatieve liefdesgedichten kan schrijven. Dat je denkt van nou, dat is niet zo heel lief gezegd. Maar <laughs> je snapt het wel altijd. Um, dus ik heb een tweetal sonetten van hem uitgezocht. En dan lees ik nog een gedicht wat ik zelf heb geschreven. voor. Mooi. En dan begin ik met sonnet nummer 17. Ik bemin je niet als was je een roos van zout, topaas of een pijl van anjers die het vuur voortstuwen. Ik bemin je zoals men houdt van zekere donkere zaken, heimelijk tussen de schaduw en de ziel. Ik bemin je als de plant die niet bloesemt, maar het licht van de bloemen leidt, verborgen in zich. En dankzij jouw liefde leeft de krappe geur die uit de aarde stijgt, duister in mijn lijf. Ik bemin je zonder te weten hoe, of wanneer, of waarvan. Ik bemin je onmiddellijk, zonder problemen of trots. Ik bemin je zo, omdat ik het op geen andere manier kan. Behalve op deze wijze, die ik niet ben, nog jij. Zo dicht dat je hand op mijn borst de mijne is. Zo dicht dat jouw ogen zich sluiten met mijn droom. Nou, dat is heel mooi. Dat is mooi, hè? Het nou, zijn zulke mooie gedichten. En idee. positief. Heel, ja, heel lief. Omdat je zei dat het een sonnet was, zat ik een beetje te luisteren naar de césuur. en waar een omslag zou komen in, in, in de, in de gedachtegang. maar die kan ik niet vinden eigenlijk. Misschien ja. dan moet je hem daarvoor een paar keer horen of lezen. Nou ja, de grote omslag zit hem eigenlijk op het einde. waarbij hij zegt: Ik kan je niet beminnen behalve op deze wijze. die ik niet ben, nog jij. Oh. Dus hij verklaart het, hij, hij, hij maakt het allemaal heel mooi en dan zegt hij weer, maar eigenlijk ben ik dit niet zo. Mm, ja. Dus daar zit wel een beetje de Dat omslag in. Omslag in, Ja, oké, okay. goed. Mm -hmm. Ik heb er nog eentje die, die lijkt wat negatief, maar het gaat allemaal over de liefde. Het <laughs> begint wat... Uh... Even kijken Ook wat Pablo het Neruda. Ook Pablo Neruda. En dat is net 90. Hij heeft een boekje uitgegeven in 1960 met honderd liefdessonetten. Mm -hmm. Dus als je dit wel vindt, dan kun je voorlopig even je vooruit. Uit. Hij is ook al heel jong begonnen met schrijven. Dus ik kwam, er is sowieso natuurlijk heel veel van hem te vinden. Dit is sonnet 90. Ik dacht dat ik doodging en rilde van doodkou. Van wat ik doorleefd had, bleef jij alleen over. Jouw mond, die op aarde, mijn dag en mijn nacht was... En jouw huid republiek door mij kussen gesticht. Op dat moment werden de boeken voltooid. Vriendschap en onverpoost opgehoopte rijkdom. De doorschijnende woning die wij beiden bouwden. Niets nog bestond er. Niets dan jouw ogen. Want de liefde wanneer het leven ons voortjaagt is slechts een hoger golf tussen de golven. Maar ach wanneer de dood voor de deur staat. Rest alleen jouw blik tegen zoveel leegte. Alleen jouw helderheid tegen het niets zijn. Alleen jouw liefde sluit de duisternis buiten. Ja. Dat is ook wel mooi, hè? Maar ach. maar ach. Daar is het heel duidelijk, hè? Ja, dat is een heel, uh, uh, ja. heel mooi moment. Ja, ja. Verklaar ja. even nader voor mij en de luisteraars. Maar ach. Maar ach. Zeg het nog een keer. Het lijkt, ja, het, ik zeg, het lijkt alsof het heel negatief is, even. En alsof, alsof hij uh, uh, een soort liefdesverdriet heeft en hard gebroken is. Maar het is de liefde zoals hij het voelt en de echte ware liefde voor hem. Zo lees ik het. Okay. Ik heb wel altijd zoiets, zeker bij dit soort gedichten: van ja, hoe lees je het? Moet je het nou helemaal verklaren? Ik, ik heb dat ook, of moet je gewoon. Wat jij voelt. En ik vind dat hij over het algemeen vrij duidelijk, ja, ja toch wel een gevoel teweeg kan brengen bij mensen. Ja, zeker. En ik heb zelf ook nog een dicht, geen liefdesgedicht, daar ben ik uh, niet zo goed in. Zo net. Nee, het is geen sonnet. Nee, het is gewoon een gedicht. Ik ben niet zo goed in liefdes, uh, liefdes, liefdesgedichten, moet ik zeggen. Ik, ben sowieso niet, ik schrijf voor de, ja, voor de lol. Ik heb altijd al wel wat geschreven. Ook al uh, toen ik heel jong was. Maar meestal wat negatievere gedichten om dingen van me af te schrijven. Ja, ja. En ik denk van ja, dan vind ik ook weer zoiets om daar hiermee aan te komen. Dus ik heb nou um, een gedicht meegenomen en dat heet Zee. Ook eigenlijk met het idee van... Nou ja, ik zit Soms straks... Ik zit er over een paar weken lekker aan de zee. Ja. Dus uh, vandaar. Zee. Een schelp zo mooi en hard. Geslepen door het leven. Vergeten aan de kust. Langzaam in kleine delen vergaan. De golven rollen als de tijd... De ontspanning van het water, voor eeuwig gevangen in een ritme van komen en gaan. Wanneer de zon de dag verlaat en de vermoeidheid van alle dag, het dak van de zee verlicht, hebben de kleuren het gemoed verstaan. Hoor het oneindig ruizen, de rust van vergeten zijn, geen antwoord maar geluiden, als miljoenen stemmen die het leven van een dag verslaan. De zeelte lucht ademt, de laatste warmte voelt, het water zwemt en zalvende herinneringen ontstaan. Dat was mijn nou, mooi. dichtje. Mooi. mooi. Ja. Dat er zoveel dichterlijkheid in jou steekt. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik vind het heel, heel leuk om dat te doen. Ik gebruik het vaak om ja, dingen van je af hè, te schrijven en zo. Maar ik vind het ook gewoon af en toe mooi om met woorden te spelen. Ja. En dus. ik begrijp dat het voor jou een. Uh, ja, een soort dagelijkse bezigheid is en een soort behoefte. En dat het al heel lang dat je, dat je die vorm uh, gebruikt om, om uh, je te uiten. Nou ja, dagelijks niet hoor. Dat, nee, maar... <laughs> dat, dat niet. Nee, maar ik ja, doe dat ja, wel al heel lang. Duidelijk. Ja, ja. ja. En, en ik vind het heel fijn op die manier. Het is... Ik heb dat bij, bij schilderij bijvoorbeeld ook. Als ik kijk naar een schilderij, dan krijg ik er een gevoel bij. En ik vind het gevoel heel belangrijk. Dus als ik een schilderij zie en ik krijg er geen gevoel bij, dan, dan vind dat dat ik er ook niks aan. Ja. He, zo kan een schilderij heel lelijk zijn. Dat is in principe ook een gevoel. Maar ja, toch bepaalde emoties. Ik heb dat ook als ik gedichten teruglees. Van vroeger, dan krijg ik ook dat gevoel wat ik toen had, wat ik schreef in een boven. Dus dat zijn dan ook een soort herinneringen. Um, of ja, een beetje van hoe was het toen? En wat, zo, wat heb je toen allemaal meegemaakt? En zo sla ik dat een beetje op. Dus ja. een beetje mijn manier, denk ik, om daarmee om te gaan. Je mensen die gaan heel hard tegen een boksbal aanslaan. En anderen gaan heel hard rennen. Ja, en ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik ga er ja, ja, eens zitten ja. schrijven. Ja. Maar ik moet er inderdaad wel de rust voor, uh, voor pakken om gewoon even ja. te zitten. Maar het, het hoeft ook niet lang te duren. Want in principe heb je... Ja, kan, als je eenmaal in een juiste stemming bent, gaat dat vrij rap. Bij mij tenminste. Mm -hmm. Ja, want dan weet je ook als je in de stemming bent ook wat je wilt. Hè. Ja, en dan rolt het meestal vanzelf. En dan hoef je niet zo heel erg meer na te denken over... Ja, een specifieke woordkeuze of zo, dan kom je vanzelf in een soort ja, je ritme. Je zit er niet uh, zwaar op te zwoegen voordat nee. zo'n gedicht eruit is. Nee, ik denk dat ik hier dit in twintig minuten geschreven ja? heb of zo. Ja, ja, kijk eens. Ja, dat doe je toch wel een gemak dan, hè. Ik, een, ik ben ook altijd degene die voor iedereen de Sinterklaas gedichtjes moet maken, oh, dat heeft dat ze mee te maken. Ik kom er niet uit, kun je me helpen? Ik vind het ook leuk om met woorden te, ja, te het is, het spelen. Ik heb er eigenlijk helemaal niet op gelet of je ook uh, rijm gebruikt. Nou, je toch over Sinterklaas Een klein beetje. Een klein beetje. Ja. Dat vind je wel. Maar dat, dat heb ik eigenlijk gedaan om een ritme vast te houden. Hmm omdat ik het wel fijn vind als er bij een gedicht een, een, een ja, ja, dat ritme in zit. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ook als je het leest, vind ik het heel ja. belangrijk. Dus dat da je het ritme te pakken krijgt. Ja, ja. ja. Dus vandaar dat ik dat, dat uh, ja, wel even. Ik heb wel een beetje rijm, maar het zit, ja, ik vond het een mooi onderwerp. Ik denk, hier kan ik wel iets mee. Ja, mooi. mooi. Heel mooi. Nou, ik hoop dat wij jou nog eens in dichterlijke vormen ja, terugzien. Dat is een beetje waar. <laughs> jouw in dichterlijke vormen. Maar Terug horen, <laughs> dat wij is het dan. Eens Van jouw dichterlijke liefde gebruik kunnen maken. Ja, zeker. zeker. Ja, dichterlijk horen. Als, als ik het goed begrepen heb, dan, dan gaan we nog eens een keer een uur literatuur niet alleen horen, maar ook zien. Ja, zeker. Ja. Dan dan staat en dan er, er moeten we geen oude lul dat, dat, dat, dat, staat zijn, er staat een camera. zei, luisteraars even zeggen, dit is een citaat van Suzanne. Hier, zelf. onze dichter. Onze, onze huisdichter. Dus dan wij, eh, uh... Dat wordt dan weer altijd uit zijn verband gerukt, oh, dat soort oh, dingen. Oh, oh, uit zijn nou, laten we de hele context dan maar eventjes weg ook. Suzanne, hartelijk dank. En jouw dan echtgenoot vragen wij nu om het lied... Ik heb een man gekend. Dat komt ook wel leuk hierbij, bij de liefde. Ja, dat klopt. Gaat het ook over de liefde. Zeker. Ja. Ik heb een man gekend, die importeerde bioethanol. Dat is brandstof, maar dan milieubewust. Je kunt daar ook mee racen, daarvoor zijn speciale races milieubewust. Dat weet ik dus. Ik heb een man gekend. die had een restaurant. dat valt of staat bij goede koks. Een mooi stukje vlees moet je niet te lang braden. en vis, dat eet je bijna rauw, dat weet ik nou. Ik heb een man gekend. die recenseerde films. er zijn zeven delen van The de Fast and the Furies. Deel 3 gaat over vriendschap, dat is het beste deel. Zorg dat je die inziet, ziet, dat wist ik niet. Ik heb een man gekend, die dronk alleen maar goede whisky. Alleen maar Iers, schotse dronk die niet. En het verschil, dat proef je dus, door de rokerige afdronk. Dat noem je het boeket, nu weet ik het. Ik heb een man gekend, die hield van camembert. Een wit schimmel van rauwe koemelk. Dat komt dus ook uit camembert, daarom heet het camembert. Het is absoluut niet hetzelfde als brie, dat wist ik niet. Ik heb een man gekend die zei dat yoga verbinding betekent. En of ik het wel eens geprobeerd heb, omdat dat goed voor jou zou zijn. Want je chakras zitten dicht, vandaar je trage energie. Dat wist ik niet. Ik heb een man gekend die kon in één minuut alle Amerikaanse staten opnoemen. Hij kwam zelf uit Michigan, dat ligt in het Noordoosten. En is een soort van India's, vergroot meer weet ik dan weer. Ik heb een man gekend, die zei dat het in Alabama verboden is om een valse snor te dragen. Je mag geen valse snor op naar de kerk, dan maak je mensen aan het lachen. Dus die valse snor die mag niet meer, weet ik nou meer. Ik heb een man gekend, die zei dat Mozart eigenlijk Theophilius heette. Dat is Grieks voor vriend van God en in het Latijn is dat Amadeus. Dat heeft hij zelf vertaald, maar hij zei liever Amadeus, dat neem ik mee. Ik heb een man gekend, die zei dat elke hij nog leeft in een dorpje, ergens in Mexico. En hij treedt daar ook nog op voor een vaste schare fans. Hij leeft daar in een flat, nu weet ik het. Ik heb een man gekend, die heeft een hele avond over het woord bed gepraat. Want het leuke aan het woord bed is de vorm van een bed. Kijk, het woord bed heeft ook de vorm van een bed, nu weet ik het. Ik heb een man gekend, die noemde zichzelf Iron Man. Die was ook fan van Iron Man. En hij had ook een pop van Iron Man. En hebt van die heb je verpakking gehaald. Dan is je kop dus niet meer waard is diep niet uiteraard. En... en toen kwam jij, en eigenlijk hebben we niet eens zoveel gepraat. En toen kwam jij en ik zei, hoi, ik schrijf liedjes Wat doe jij? En jij zei hoi, ik ben hem dan. Die man die je niet inneemt. Komt het? Vat de Ja, dat was Jente en de boer, ik heb een man gekend. Intussen is Letitia zit in de startblokken om eh, ons stukje de zomer in te sleuren. Ze, ze, ze heeft het over komkommertijd. Zijn dat komkommerboeken die je daar hebt liggen? Nou, zo krom zijn ze niet. Maar nou, uh, starten, uh, niet. <laughs> nee, ik heb een paar boeken meegenomen waarvan ik dacht dat ze misschien... Plezierige titels voor mensen die denken: wat zal ik eens gaan lezen deze dagen of deze weken? En dan wil ik ook nog even met jullie hebben over Huelle uh, Beck. En ik heb ook nog een vraagje aan jullie om, om met mij mee te denken. Oh, dat doen we altijd, hè? Zullen we dat meteen doen? Ja, we denken mee. Goed zo, goed zo. Je weet, en uh, Paul kan ook meedenken: uh, dat wij uh, een onderscheid maken in het algemeen tussen um, plotgestuurde en karaktergestuurde. Romanverhalen. En die, die eerste, de plotgestuurde, dat zijn dan vaak uh, detectives of uh, um, spannende verhalen, politieverhalen. En de karaktergestuurde um, boeken, die kunnen natuurlijk ook een plot hebben, um, maar niet per se, want dan gaat het dus om de ontwikkeling van de romanfiguren. Of de ontwikkeling of, of de, de, de gebeurtenissen na een grote ja. gebeurtenis of wat En uh, bij de uh, plotgestuurde verhalen, dus de sterke verhalen, de, de detectives... daar heb je natuurlijk in heel sterke mate een structuur nodig. En nou uh, wil, wil ik eigenlijk aan jullie vragen of je denkt... ja, maar ik, ik lees genoeg boeken waar dat een, een, een vaag terrein is... waar je die scheiding niet zo duidelijk kunt maken... Als je, erop, als je er duidelijk op let dan, ja, dan kun je natuurlijk wel altijd zeggen, nou de beweegschaal gaat naar zo of naar zo maar um, ik vind het eigenlijk wel, wel leuk om eens te horen of jullie uh, zeggen nou ik denk nou in dit of dat boek, daar kan ik eigenlijk geen plot in ontdekken maar eigenlijk ook niet de ontwikkeling van karakters, wat je eigenlijk met een zeg, psychologische roman mm. uh, ja, verwacht hè? ja nou, ik zit eventjes te denken aan uh, Kom hier dat ik u kus van Griet Optebeek, ja. die uh, dat is volgens mij een karaktergestuurde roman en niet een plotgestuurde roman, terwijl zij... Toen, toen Joost uh, het wat ging hebben over uh, ja, hoe, uh, waar dat boek zo naartoe ging... ...hem uh, eigenlijk uh, voortdurend een paar keer uh, zei... Van, oh, ...oh, dat is uh, uh, niet verraaien. Uh, die uh, wilde die dag zelf kennelijk dat zij een plotgestuurde roman uh, oh, ja. uh, geschreven had. Oh, dat is leuk. Uh, is dat zo? Ja, en uh, dat, dat, dat ja. leek mij eigenlijk haast van niet. En uh, ja... Uh, dus daar hebben we ook nog eens een mooie variant... dat, dat de auteur er zelf anders over denkt... over, over het karakter of plot is. Ja, <laughs> ja maar dat zal niet zo vaak voorkomen. Dat zal niet denken. zo vaak voorkomen. Ik denk niet. Ik denk dat je, uh, als je auteur bent... dat je bij, bij even opnieuw erin duiken... toch wel... Uh, zegt van ja nee nee het is echt plot gestuurd en, en dan stelt het hoge eisen aan de structuur natuurlijk want als die niet helemaal scherp is dan kunnen de lezers de plot helemaal niet meer snappen terwijl bij een karaktergestuurd verhaal kun je best nog eens wat missen dan denk je nou dan heb ik dat karaktertrekje uh, nou, even niet. maar even niet of het is niet uit de verf gekomen ja. ik heb een boek gelezen dat vind ik heel erg boeiend, heel erg mooi dat was een recensie, want toen heb ik het gelijk gekocht en gelezen. En ik vind dat... Ja, ik weet niet of je het karakter gestuurd moet hebben. Hoe doen, heet maar... het boek? Verbroken beloftes. Verbroken beloftes van... Ben je kwijt? Nee. nee de nee. achternaam is... de achternaam is... Nou, ik zeg even, het zo. Even, ja. Het doet er nou. niet toe. Of iets met koffie. Die vrouw die heeft een boek geschreven. En het is ja uiteindelijk is het natuurlijk wel een verhaal... maar je begint niet te lezen als een verhaal. Dat is die vrouw die beleeft van alles als jonge vrouw... een beetje verder weg. En die beschrijft dat allemaal niet... maar die beschrijft naar aanleiding van iets wat er gebeurt... haar gedachten. Mm -hmm. Dus ja. Ja, dat is heel, je, moet, je moet daar echt even in komen om... Zijn dat conclusies dan? Nee, dat zijn niet altijd. Gewoon belevenissen. Ja, ja. En dat kan soms zijn over iets wat ze zelf uh, <kliek> op dat moment denkt. Maar ze kan ook bijvoorbeeld net iets hebben gelezen. wat ze is nogal intellectueel over de ruimtevaart. Huh? En dan is het een stukje ruimtevaart. Ja? Ik vond het een prachtig moment. Oh ja? Ja, het is maar dun. Huh? Is, ik vind en, het schitterend. Ah, ja, maar bijvoorbeeld zoiets dat ze op enig moment denken... ja. Dan zit ik daar, en dat vond ik ook heel herkenbaar, moet ik eerlijk zeggen. Dan zit ik daar in het duffe ellende. Van ik heb een kind net gekregen, en dat kost me moeite om dat allemaal te besteren. En mijn man, bla bla bla. En dan zit ik op de wc even rustig, en dan denk ik in ellende. En dan denk ik: ja, maar de tegels moeten geschuurd worden, en de vloer geslopt. Ja. Het vond ik zo mooi, want ik denk, ja, dat is heel herkenbaar. Als je iets meemaakt, dat je dan zo juist ja, denkt, ja, maar ik moet toch de gordijnen wassen. Zo zit zij in elkaar. He? Zo zit zij in elkaar. Ja, maar dat, ik herkende dat ook wel bij mezelf. Ja. ja, maar ik kan hier maar gaan zitten treuren, maar de gordijnen moeten wel gewassen worden. Ja, ja, ja, ja. Zo, snap ja. je? Ik vond het een prachtig boek. Oh, mooi. Maar je, maar, misschien hebben jullie dat allemaal gelezen, omdat je dat ook cadeau gekregen hebt. De Zomer hou je toch niet tegen, ja. van Dimitri Verhulst. Ja. Heb jij het gelezen, ja. jij Els? Nee, en Paul ook niet. Ah, kijk, toch uh, niet uh, allemaal gelezen. Ja, Wat, hoe heet dat? In de zomer? Nee, de zomer. De zomer, hou, zomer je... hou je toch niet. Tegen. Je toch niet tegen? Nee. Ja, nee, ja, niet hou je ook niet tegen? Uh, dat is precies het. Oh ja, ja, het is. is Houd je in het... ook niet tegen? is een opmerking in een gesprek ja. waar, waar je je machteloosheid ziet, ziet ontrollen ook mm -hmm. en de, dan is dat zijn de, de, dat is de repliek van de hoofdfiguur ja, de zomer hou je ook niet tegen mm -hmm. en da, ja, dat uh, is een heel begrijpelijk uitzending, ja. ik leef maar dat maar zou dat ik zeggen, dat is karakter en plot tegelijkertijd, want je, je vraagt je voortdurend af waar, waar gaat dat naartoe, hè? Ja, waar loopt dat ook uit. Hè? Ja, ja. een vader gaat een dagje op pad met zijn zwaar uh, invalide zoon en uh, denkt dan hard op. Want hij praat de hele dag tegen dat jongetje. Ja. krijgt helemaal geen antwoord. Want de jong snapt gewoon helemaal niet uh, wat Snap, paard over ja. heeft, heeft. En hij praat maar door. En naarmate de vader doorpraat, worden de verhalen um, intiemer eigenlijk over zichzelf. En uh, confronterender voor het jong. Maar het jong leidt niks en heeft er ook verder niks aan, ja. denkt de vader. Tot op het laatst gebeurt er iets in, in een opmerking of een, uh, ja, iets met, uh, met een, een mislukt maaltijdje, wat de jongen ook helemaal niet goed uh, doet. En dan blijkt dat de jongen wel met zijn lijf reageert op wat de vader heeft verteld. En dan zegt hij, oh, uh, ja, we hebben dus toch contact. Terwijl hij dacht, nooit van zijn leven contact te zullen hebben op mm -hmm. onze gewone communicatie manier. Ja, ja. ja ik vond wel... Uh, ja, maar je hebt gelijk, het, is, uh, het gaat om die twee karakters natuurlijk. Of misschien ja. zelfs wel die ene van mm -hmm. de vader Die heel zijn lijf en zijn gevoel uh, uitdraagt in de auto. En uh, het kleine jongetje is, is eigenlijk heel knap gevonden als een soort van uh, echo. Ja. ja, heel knap is... gevonden. Oh, no. Ja, ja, ja. Ja, die verbroken belofte. Waarom kom je met dan? de probleemstelling eigenlijk? Ja, ja, dat... Juist omdat je, jij, jij komt met een boekje wat uh, uh, van beide uh, duidelijk een boel heeft. Hè? Want de plot is hier natuurlijk ook van belang. De ene kilometer na de andere wordt verzwolgen. Mm -hmm. En dan wil je weten of dat betekenis heeft mm -hmm. voor de vader en het jongetje, dus die plot is wel belangrijk, want anders konden ze net zo goed meteen weer naar de school gaan waar het kind op school zit. Maar dat, dat moest juist heel ver weg en, en los van alles. En, de dan Ja, hij ontvoert nee, uh... een dunne, hè? Een, een dunne plot in de zin van het ja, gebeurt ja. eigenlijk nee, maar is één dunne. ding. Het is een autorit. Ja, ja. Dat ja, is dat ook altijd zo... discussie natuurlijk. Moet ja. je dat een plot noemen? Vind een plot. Mm. Ja. Ja, ja, ik dacht het wel. Nee, je bent meer deskundig dan ik. Nee, ik, ik maar, herken het niet zo rauw als nee. ik plot. Uh, maar, het plot. Maar, even antwoord. kijken. Ik had er nog een paar. Oh, misschien wouden we wat aan toevoegen? ik nee, hoef je niets aan toe te voegen? Want dan zou ik moeten praten over wat ik lees. Ik lees veel, ja. maar heel weinig romans. Oh, ja. En dan zou de discussie kunnen komen: waarom lees je weinig romans? En als je een roman leest, wat voor een type roman is dat? Nou, kom op. Nou, oh nee, welke roman lees je dan? Dat is nou, dat is bijvoorbeeld: eh, ik, ben geïnteresseerd, ja, dat is eh, ik ben geïnteresseerd in hoe mensen zich staande houden in de maatschappelijke werkelijkheid. Ja. Hoe ze geconfronteerd worden met de harde kanten van die werkelijkheid. Dat is één kant. de andere kant is: ik vind het interessant om een, een boek. Die mijn roman noemt heel langzaam te lezen. En dat wil zeggen dat ik dan een type roman wil. Dat heel beschouwelijk van aard is. Wat ik denk, wat gaat er in dat hoofd en in dat lijf om van de. Dus ik laat me absoluut niet verleiden tot een roman. die een opgejaagd karakter heeft. Dan lees je proost zeker. Eh, eh, nee, Hans, Hans Vallada bijvoorbeeld. Hans Valla. Maar. Ja. Ja. maar eh, ik heb laatst me wel een zekere zin laten opjagen... door een boek dat zichzelf roman noemt... waarbij ik me afvraagde, is dat een roman? Dus dat wordt allemaal gecompliceerd nu. Dat is een boek, dat heet De Officier. Dat gaat over de Dreyfus-affaire. Dat is van Robert Harris. Ja, ah, ja, ja okay. ik ken als historicus dat verhaal. En hij heeft dat heel knap geschreven. En niet de Dreyfus is de hoofdpersoon... maar Picard, de hoofd van de inlichtingendienst... Ja. Die het lef heeft om tegen de stroom ja. in vol te houden. dat Dreyfus ten onrechte is veroordeeld. Althans, men kan dat betwijfelen. Mm -hmm. En dan denk ik, Picard, hoe hou jij je staande? Maar oh, omdat ja. deze man karakterologisch helemaal geen boeiende figuur is. Dreyfus zelf ook helemaal niet. kom je dan toch terecht op de gecompliceerdheid. van wat. Echt zo gebeurt in Frankrijk, 1890, 1900. Is het gepresenteerd als een roman of als eh, een dat, monografie? Eh, nee, dat, nee, nee, is, dat, nee, nee, een dat roman. is roman, wordt verfilmd door Polanski. Ik zit ja. erop te wachten, want hij ja. al 2010, had al in 2010 dat voornemen. Ja. Maar eh, ik, ben, dus ik lees eigenlijk heel weinig romans, terwijl ja, ja. ik veel lees. Ja. Dat, dat zijn... boek van, dat, van die jonge vrouw. Uh, verbroken beloftes, dat zou nou ook een mooi, vind ik, een mooi voorbeeld om te lezen hoe iemand zich staan houdt. Ja. Uh, uh, uh, heel mooi. En het is mijn zoon ook. Ja. Uh. Nee, ik hou ook. Okay. Maar ik dacht misschien kan nacht. ik de voorbeelden uh, ja, noemen die, zeker, die ik, ik uh, heb er hier dit drie meegebracht. Mee ja, ja. Nou ja, uh, uh, uh, <laughs> het verhaal van uh, Owe Knosker, dat heet nacht. En uh, je moet er een tijdje over doen als je leest... om te weten waarom hij dat, die titel nou gekozen heeft. Ja. Maar uh, even de context. En je weet het, het gaat over een jongen die net zijn eindexamen gehaald heeft... en die in het noorden van Noorwegen uh, een hulpleraar mag worden aan een middelbare school. En hij komt eraan ja, aan het begin van de winter. Maar ja, dat is bij hun al augustus, september. En brengt een jaar door in een dorp wat volkomen in de nacht... ...gehuld is. Mm. En dan krijg je hele vreemde uh, reacties van mensen. Een aantal die kennen we er wel van. Uh, volwassen mensen en vooral ouderen... ...die de dreigen depressief te worden. Maar deze jongen die net 18 is... ...die heeft er totaal geen last van. Zou je denken. Maar um, hij maakt kennis met leerlingen... ...met de, de directeur van de school die eisen stelt. Um, een, een heleboel meisjes die op jacht zijn... ...en jongens die op jacht zijn en uh, wat het merkwaardige is als je het boek uit hebt na een jaar althans er is een jaar verstreken bij die jongen dan kun je zien die heeft die, dus dan nou noem ik het maar een ontwikkelingsroman wat kan er in een jaar met een jonge knul gebeuren um, maar de manier waarop het gebracht wordt dat zijn bijna allemaal um, hele korte zinnetjes rak, rak, raketak achter elkaar bijna geen um, uitleg het zijn feiten van wat de jongens en de meisjes doen en zeggen. en willen doen. en uh, of ze op tijd thuiskomen of niet. Dat staat er allemaal. Uh, alsof het een film is. waarbij de lezer de tekst moet maken. Dat is buitengewoon interessant. Want het volgende boek. Uh, uh, nou ja. Uh, wat moet ik Voor, zeggen? Nee, wil jij als. Daar mee, ja, het. De nacht van Knauskaart ja. heeft dus eigenlijk bijna geen plot. Het stroomt een jaar door wat er met die jongens oh, gebeurt. Ja. Ja. En in de klas wat, wat ze zeggen en um, hoe je elkaar leert kennen. En dat is soms heel rauw. Het zijn echt ook al nogal uh, ja, on, ongepolijste lieden die erin voorkomen. Maar na een jaar denk je... tje. Er is toch werkelijk een jaar overheen gegaan en nu zie je ze anders kijken en anders met hun ouders omgaan, omdat ze jarenlang heel alleen geweest zijn, bijvoorbeeld. Nou, dat is een te dik boek om nou verder te bespreken, maar... maar hier ik... staat op de flap dat er nog twee delen komen, dus dat is een trilogie? Dat weet ik niet, want is er nog niet. Oh, ja. Ja. Ja. Um, het volgende wat ik van Esther Gertsen wilde vertellen tegen jullie Roxy dat gaat over een uh, uh, het is een kleine roman in alle opzichten een roman met een klassieke hoofdpersoon die iets akelijks in dit geval iets akeligs meemaakt: haar echtgenoot overlijdt en um, ze heeft alleen nu nog maar een dochtertje van drie en uh, ze heeft hele ongewone reacties. Wat wij zouden noemen rouwen. Dat, dat, uh, dat bouwt ze om tot agressief gedrag en nieuwsgierig gedrag. en weglopen. Een hele merkwaardige vrouw is het. En die zich helemaal vastklampt aan haar dochtertje. Ze krijgt wel hulp, namelijk van een assistente van haar man... En die neemt bij haar thuis de touwtjes in handen, want ze kan niks, ze kan nog geen koffie zetten, het is werkelijk verschrikkelijk. En neemt dan mee op reis. En je, hoe meer het boek vordert, hoe meer je begrijpt dat hier iemand is die op haar manier, een hele vreemde manier voor de lezer, denk ik wel voor de meeste lezers, haar rouw beleeft. Verwerkt durf ik nog niet eens te zeggen. Maar ze doet, ze heeft vre vreemde tiks. Ze laat haar vader naar, naar Zuid-Frankrijk komen, naar Perpignan of zo. Je moet me komen halen, ik kan het hier niet meer uithouden. En dan die man, die is vrachtwagenchauffeur, die poetst zijn dagen vrij, gaat naar Zuid-Frankrijk. En dan weigert ze in te stappen. Maar zeggen, dan gaat ze zeker niet mee. Nee, het is inderdaad een, je voelt het aankomen. Ja, ja en, uh, en het is zo geschreven dat je het niet voelt aankomen. Oh. Zoals ik het vertel wel. Zo, en als je maar wel. kijkt naar dat boek... dan zie je dat er heel veel um, gesprekjes in staan. Ja. Zonder uitleg. Zonder uh, hij dacht of zij dacht. Maar uh, allemaal... Um, soms moet je nadenken wie was er nou aan het woord... Uh, Roxy, maar leuk de om te, om te lezen, lezen dus. Ik vind goed van wel. Ik vind van wel. Dan gaan we nu ik hier naartoe. Ja, dat is helemaal niet leuk om te lezen, maar wel goed om te lezen. Er is een vrouw die haar geheugen verliest. Titel, auteur. Uh, voor ik, ik ga, ga slapen. Ja. Van Watson. Ik dacht even aan het Holmes. Voor ik ga slapen. <laughs> Voor ik ga slapen. Dan moet ze uh, alles van de dag hardop zeggen en samenvatten. Want de volgende morgen is ze alles vergeten. En uh, wat, wat haar overkomt. Schrijf ze het dan op of zo? Als... Op een duel. ze maakt wel. Uh, ze maakt een dagboek. Nee, als zij s'avonds gaat zich kletsen tegen zichzelf... om alles weer op een lijstje te hebben... schrijft ze het dan ook op. Ja, ze gaat het opschrijven. En ze, ze uh, uh, verbergt het dagboek. Niemand mag het lezen. Maar ja, haar man komt er op een gegeven moment wel achter... dat ze een dagboek heeft. En uh, uh, begint haar uh, te belagen van... ik wil het ook lezen, dat interesseert me. Enfin, een lang verhaal kort... Uh, het blijkt dat hij haar man niet is. Dat weet ze de volgende morgen toch niet meer. En uh, er is dus een paar jaar lang een verschrikkelijke, uh, hoe noem je dat, bedriegerij aan de hand. Want de man waar ze mee leeft, daarvan schrijft ze wel. Oh, ik wist niet dat je donkerbruin haar had, maar ja. Het zal, wel. het zal wel, want dat weet ik na morgen ook niet meer. En allerlei hele kleine dingetjes, maar die bollen zich op tot grotere dingen. Uh, zij uh, vertrouwt hem niet en uh, gaat tegen haar zin met hem een weekendje op vakantie. En hij doet lief en aardig, maar op een gegeven moment overweldigt hij zijn eigen vrouw in het hotel. En dan blijkt, dan pas blijkt, dat ze niet voor niks wantrouwend is. Het is een oplichter die zich bij haar binnengewerkt heeft. Nadat en de hij kas had... heeft geloofd. Nee, maar hij had gehoord dat haar man, haar echtgenoot, die kon die verhouding met zijn zieke vrouw niet meer aan. Die heeft zich van haar laten scheiden. Maar dan wist ze de volgende dag ook niet meer. Mm -hmm. Toen heeft hij zich bij haar binnengewerkt. En is daar in huis gebleven. En lief en aardig tegen haar. En alle verwennerijen en zo. Tot ze op een gegeven moment terechtkomen in een, in een klein hotelletje in een bos. Waarvan ze zegt, maar hier ben ik alles geweest en dan krijg je de poppen aan het dansen krijg want dan het begint het geheugen weer terug te komen en blijkt heel snel dat, dat uh, hij haar uh, ja, eigenlijk bezig is helemaal afhankelijk te maken van hem, van hem. Door, door ook steeds te beweren, ja dat weet jij toch niet dat is een heel navrante boek. Ja, feit. dat lijkt me aankalig. Ja, ja maar niet te lezen. Nou, Je hoeft het niet voor je gaat slapen te lezen. Oh, dat maakt me niet. <laughs> <Dat is goed. laughs> het heet wel zo, maar je, kan het, je vliegt <laughs> er doorheen. je door dat hij vijf sterren heeft... Ja, ik vind het ook een absolute aanrader. Ja, ja. mooi. Ja, goed, ja. zal ik, dan ik nou Wille we... dan maar even laten zitten voor ja, de volgende want keer? We ja, we gaan nu naar Paul. Dan gaan we even een liedje doen. Eerst door. naar muziekje. Hè? En dat heb ik uitgekozen, het liedje Literatuur van Dr. Anders P. Regen, vlagen, onbehagen. Het weer is uitgesproken vuur. Ik zit binnen. Zet men zinnen, gooi een blokje op het vuur Lekker stoken, sigaartje roken, onbekommerd schemeruren. Krachten sparen, rust bewaren, gaat vervelen op de duur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 een hele ambtenaar kent. En deze heeft relaties met de boekprocessant. Die zegt: Het gaat niet om de vorm, het gaat om de veld. En dus is de literatuur. De een is anekdotisch, de ander obscuur. De een is realistisch en de ander is puur. En het is dommer dat, dat die maar En dat zit maar in de literatuur. De eerste heeft de helderheid van griesmeelpap. De tweede vindt de eerste onvoorstelbaar knap. De derde schrijft de sluiten voor de linkse hap. De eerste roemt de derde onze meesterschap. En deze gaat er weer bij nummer twee op stap. En zo bloeit de literatuur. Te koop of te huur of de leen bij buur. Overal heb je literatuur.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 Ja, Dr. Anders P. Zalige Gedachtenis. Literatuur. Ja, dus er waren twee redenen om het liedje mm. te zoeken. Dr. Ja. Anders P. Zalige Gedachtenis. En in dit programma kwam het ook goed uit. Ja, dus. Heel leuk. Goed, Paul. Weer ja, ik... welkom. Dankjewel. <coughs> ja, toen Els mij vroeg hierheen te komen dacht ik... laat ik maar weer eens iets over film vertellen. Maar <coughs> ik kreeg een handreiking... Ja. bij het Filosofenquintet. Dat hebben jullie ook gezien waarschijnlijk... ...vorige week zondag. Nee, heb ik niet gezien. ging over bieldoen. Oh. Eh, daar werd het een en ander bediscussieerd. Over het lezen. Over taal. En ik maak nou een eh, combinatie van het woord bieldoen... ...en het woordje film. Filmbeschouwing, liever gezegd. Maar ik las de afgelopen eh, weekend in de NRC... ...een heel interessant artikel waarvan de inhoud mij bekend was, maar ik koppel dat graag... van Joke Hermsen over het tijdsgevoel. Mm -hmm. En Peter Steins, die schreef ook over het tijdsgevoel. Peter Steins, ja. Peter Steins, ja. heel toevallig. Nou, daar ga ik dan even los. Eh, beeldung is een 1909 zonder eh, thema. Hè. Alexander van Humboldt, Berlijnse Universiteit, rond 1820, zeg maar. En eh, dat was in die tijd bij de burgerij... Toen was dat het idee dat iemand die in een bepaald beroep zit, men denkt dan vooral aan staatsambtenaren, dat die meer moeten weten dan rechtenstudie. Mm -hmm. Of zich specialiseren in een bepaald vak. Men moet breder geïnteresseerd zijn. Dus hoe moet je biel in het Nederlands vertalen? Daar zijn we nooit uitgekomen. Geestelijke, persoonlijke vorming wordt vaak gezegd. En in die discussie, bij het filosofenkwindt, kwam daarvoor dat in de 19e eeuw dat typisch. Individualistisch op, de, op het individu werd gericht. En er was een professor Suturius in Amsterdam, was een van de gesprekspartners, die stelde, en ook een mevrouw hoogleraar uit uh, Rotterdam, wij moeten eigenlijk af van dat gefocus op het individu met zijn vorming. Die vorming moet overgedragen worden, dat moet sociaal gemaakt worden, dat moet gekoppeld worden aan uh, maatschappelijk engagement, snel gezegd. Dus als je bieldoen hebt, je persoonlijke vorming... wat wij nog een slapjes uh, uh, vertalen met algemene ontwikkeling... Uh, zou je kunnen zeggen, nou, dit gaan we dadelijk koppelen aan film... maar niet net dat ik het volgende verteld heb. Mm. Willem, Willem Witteveen, omgekomen bij de MH17... Ja. die heeft een boek geschreven, is nooit een tweede druk geweest. Dat is heel jammer. En dat heet Verbeeldingsmacht. Hij gaat er vanuit... Eh, ...dat iedere rechter, met name de strafrechter... ...ja, die moet zich ook laten inspireren door de ethische dimensie van wereldliteratuur. Mm -hmm. Dat kan ook een verhaal zijn, overigens, van Abel Hertzberg. Maar dat kan ook Antigone zijn. Hij heeft in dat boek een aantal afgestudeerden van de universiteit en collega's in het land gevraagd... ...wat is nou als literair werk voor jou inspirerend bij jouw beroepsbeoefening? Ja. Een hele interessante kwestie. Ja. Want ik zag vanmiddag toevallig een kleine documentaire over Kreisler... Die schoft die uh, president was van het Hoge Rechtshof in Hitlertijd. Die man had dus geen enkel gevoel voor esthetiek laat staan voor ethiek. En kreeg hij uh, hoopgevende antwoorden terug van zijn uh, ja, ja, Ja, een schitterende bundel. Ja, een schitterende ja. bundel. Ik heb hem ja. een paar keer benaderd van kan dat niet. ...herdrukt worden, maar een paar schrijvers waren niet tevreden over hun tekst. Maar het is een buitengewone gedachte dat als je als student Studium Generale volgt... ...dat je dan niet alleen met popmuziek bezig moet zijn... He, want dat wordt georganiseerd om studenten te trekken. Maar dat je ze ook wat stevige kost ja, moet bieden. studium generale was ook vanuit het beelddoen ja, opgezet. hè? zeker weten. Waar ja. veel mensen met grijze haren of minder haren aanwezig zijn. Mm -hmm. En studium generale wordt paramantig volgehouden op de universiteiten. Mm -hmm. Ik geloof niet overal. Om de studenten duidelijk te maken dat als ze informatica studeren... ...ze Socrates niet... een Griekse wielrenner moeten noemen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En maar dat had misschien wel een filosoof is uit mm -hmm. vroege tijden. Nou, heb ik, toen ik leraar was op de middelbare school in de jaren zestig... ...heb ik filmvorming georganiseerd met twee makkers. En dan ging je daarna discussiëren. Leg dat parallel naast de beschouwfilms. Waarbij in het kaartje dus het glaasje wijn zit. Waardoor mensen... ...daarna praten over hun zieke hond... ...kan bij zijn, maar ook over de film veronderstel ik. Dus het feit dat je over iets... ...wat je samen verschillend percipieert... Hè? ...want als je naar een film kijkt... ...en je kijkt nog een keer naar de film... ...ja, de waarneming van die film... ...is natuurlijk volstrekt uh, verrassend... ...anders dan de eerste keer dat je het zag... ...maar jij ziet de film anders dan ik... Ja. ...en wij zitten samen glaasje te drinken. Ja. Of... De bioscoop moet zich staande houden vandaag. Mm. Zet er een restaurantje bij. Ga dan niet eerst uh, een restaurantje en dan filmen. Nee, draai het om. Zodat je dus een goede praat hebt aan tafel, uh -huh. zal ik maar zeggen. Dus filmvorming uh, is heel interessant... als je dat ziet als een soort motief om je met films bezig te houden. Ja, want bij Bildung werd uh, waarschijnlijk uh, nooit uh, aan, aan film gedacht. Nee. Want het bestond niet. Nee. Uh, überhaupt misschien niet aan beeld... Nee. nee, de beeldcultuur van vandaag. Ja. Oh, ja, maar ook, is maar dan dat is weer nog? Dat Nou gaan jullie valse vrienden bij elkaar zetten. Bildung heeft uh, niet met het filmbeeld van doen. Nee. Nee. nee, maar hij wil zeggen dat in die tijd dat men over Bildung sprak... ...men nog niet wist dat er het fenomeen film aan zat nee. te komen in 1895. Hè? Nee. En dat als we nou Bildung socialer willen maken je verder kunt komen dan samen een boek lezen... en een leesclub. Ook een, echt een hele waardevolle overdracht... van persoonlijke vormen die je zelf ervaart... bij het lezen. Mm -hmm. Al of niet onder leiding van een competente voorzitter... bij zo'n ja. leesclub, lijkt mij. Ja. Maar dat je dat bij film ook kunt doen. Maar die Advo wij, doen. bij vrouwen in het quintet... bracht ook heel duidelijk... en daar ja. te ook heel duidelijk het kijken in. Hè? Ja, ja. Nee, bij, nee, nee maar... Ja. de, de, de, de truwnis bij het filosofen quintet over het minder lezen van vandaag... dat wordt door Adverbrugge... maar zeker door die hoogleraar uit Rotterdam, die mevrouw... wordt dat wat gereduceerd. Want ja. het, gaat niet, het gaat om teksten, ook teksten van het beeld. Ja. Waar jij, Letitia, ook veel mee bezig ja. bent. Hè? Ik, ik ben, kan me ook niet zo negatief opstellen nee. als mensen het hebben. Er is namelijk vandaag een, op een filmpje... wat ik dagelijks toegestuurd kreeg... een, een uh, verhaaltje verschenen. Uh, van een uh, reclame voor een prachtige, mooie glossy auto. Met, met, met zulke dingen allemaal eraan. En dat hele verhaaltje is opgebouwd uit die kleine ronde emoticons. Ja. Die je op je smartphone kunt gebruiken. <laughs> om, om iemand even een uh, knipoogje te ja, geven. Ja. Het waren er wel 60. <laughs> en uh, ge geen één letter tekst zat ertussen. Ja. Dus als je het hebt over het beeld, we zijn bijna terug aan het sprekers Maar dan zie je Maarten Door. Man, en dat is toch wel indrukwekkend. Die zegt ja, taal en verbale communicatie, non-verbale. Taal is natuurlijk de manier waarop wij mensen ons tot elkaar verstaan. Ja. En het lezen van teksten aandachtig, kijken wat staat er. Ja, dat moeten wij niet verleren. Maar als je kijkt naar een film en je doet aan filmanalyse en je laat je niet door de tempo van het verhaal. Hè, uh, uh, te weinig letten op de onderdelen van het verhaal uh, vergt concentratie, aandacht en die attitude van het al detail kijken, een beeld naar je toe laten komen. Ja. Uh, dat is bij een tekst, maar dat is ook bij een foto. Dat wordt nou in het onderwijs, trouwens, ook steeds meer toegepast. Wat zegt jou die foto nou? Ja. Maar het interessante is, dat ik even mag, dat Joke Hermsen... die heet het dan over tijd. En dan heb je de logische tijd. Uh, en De dood wacht ons uiteindelijk. Maar dan heb je ook in de gejaagdheid van de consumentse de agenda's die we opnieuw moeten worden gekocht in oktober... want het volgend jaar gaat binnenkort komen. Ik moet al het een en ander inschrijven. Ja. Dus dat doorjakkeren van die tijd... Ja, wij kunnen dat alleen maar, daar kunnen we alleen maar gezond bij blijven. Ook als we een tussentijd organiseren. Mm. En zij heeft daar dan over Kairos, dus dat het heilige moment... dat je echt een diepe innerlijke reflectieve moment krijgt, zeg maar. Maar daar zou iedereen die het geduld heeft om een boek te lezen en een film niet scrolt op zijn iPad... maar rustig een tijd naar een ja. goede film kijkt... die kan zo... Ja, goed, er zijn wel andere dingen in het leven... waar de Kairos ook kan worden ervaren. Daar is natuurlijk een hele mooie mogelijkheid. Dus hij roept uit, Joker Hermsen, in haar artikel... Waarom gaan mensen naar musea? Waarom gaan ze naar concerten? Niet om de werkelijkheid te ontvluchten... maar om de werkelijkheid daarna wat beter aan te kunnen, ja. zal ik maar zeggen. Ja, stil de tijd. Ja. Ja. Maar ja, daar heeft ze, dus, uh, heeft ze dus heel veel lezers mee gekregen. Met overigens... Ze komt ook bij het vrouwengilde. Oh, ze komt ook bij het vrouwengilde. Nou, de films die wij hebben uitgekozen in het komend jaar... dat zijn, uh, zijn op- en films om over na te praten... En dan krijg je dus ook de hele... De, de, de, ik zou over filmervaring van die films wat kunnen vertellen, doe ik niet. Maar neem nou zo'n film als Boyhood in november van dat jongetje. Dat weet je. En zijn zusje die twaalf jaar zijn uh, begeleid. Dat is ook een fantastische drieënhalf uh, uur durende film. Die, en dat is weer typisch in de moderne bioscoop... een paar weken draaien en dan voet zie je. Dan voet zie je. En er worden dus hele mooie films ook gemaakt. Er was nou afgelopen vrijdag eh, was het afscheid van Bert Goosen. Mm. En dat is de programmeur die 35 jaar Sinetza van Philips voorzien heeft. En als je films programmeert, dan moet je er heel veel zien voordat je zegt: nou, die film die zal ik eens programmeren. Dus die man die heeft zijn ziel en zaligheid. Heeft ik stopt. Hij zegt: waarom? Hield ik dat 35 jaar vol. Het was eerst een linkse rode jongen in de jaren 60. Hij zegt, ik ben geïnteresseerd in theater. Spelen van rollen, zeg maar even onder andere. Geschiedenis en politiek. Dus hij is erg geïnteresseerd in films die ons een kijk geven vanuit ons straatje waarin wij in Goerle wonen. Op de cultuur van Mexico. Hè? Of weet ik wat. Ja. Dus het is heel interessant dat films ook de mogelijkheid geven om over je eigen grenzen Geen heen te, te gaan. Te ja. en, uh, Hoeveel films heb jij nou geselecteerd voor komend seizoen? Nou, dat, uh, Paul Cornelissen die wilde er graag iedere maand, behalve augustus. Dus oh. de werkgroep heeft er elf uh, Zo? uitgekozen. Ja, wacht. Ja. Je hebt toch altijd een kleine Gideon's bende die komt... En het zal soms wat minder druk zijn, maar doorgaans halen wij honderd mensen. Nou oh ja. Maar bijvoorbeeld, oh, eh, hè, dat, dat de is dat prima. Men komt lopend of fietsend hierheen. Ja, in de bioscoop zit niet iedere avond bij alle films honderd mannen. Ik moet zeggen, ik heb voor het vrouwengeelde, waar ik ook films voor eh, organiseer, heb ik een film gezien. Ik zat als enige in de bioscoop. Oh. Welke was dat? Eh, ja, dat is een hele goede. Stilwater, stilwater. Dat oh, is een ja. Japanse film. Nee, niet gezien. Ja, nee, dat, dat zou echt toevallig zijn. Nee, dan hadden we er met z'n tweeën gezien. Ja, ja. Nou, het maar heeft, je draaide misschien de hele maand. Nee, maar, nee, heeft, heeft, een weekje, heeft een weekje gedraaid. Maar het, het, het, uh, uh, de mensen die nadenken over het verschijnsel filosofisch... die zeggen dat er ook een hele typische tijdsbeleving plaatsvindt bij het kijken naar een film. Dus niet alleen de afgeslotenheid van jouw tijdslijn. Nee. Want jij zit van zeven tot negen s'avonds in de bioscoop bij wijze van spreken. Maar ook ja, door, door de montage van de film, door flashbacks, voor hè, uh -huh. is er natuurlijk een enorme overrompeling van tijdselementen die je misschien wel in de goede volgorde moet zetten. We hebben een film gedraaid, Memento, daar hadden mensen in Jan Verza heel veel moeite mee, want dat ging terug uit. Hè? Ja. ja, dat is natuurlijk heel lastig. En dit is dus de kunst van een filmmaker om de mensen niet altijd diffus te maken als ze met de tijd springen. Dus je wordt ongelooflijk geactiveerd als kijker als je die lineaire tijd, als je daarmee gaat, gaat spelen. Maar je hebt een lezing bijgewoond van die uh, Groesen, Bert Groes. Bert heeft geen lezing gegeven, hij heeft geen lezing. maar hij heeft bij iedere film heeft hij uh, gezegd waarom hij de dertien films die hij koos, hè, van vrijdag half allesmorgens... morgens. Tot zaterdag 10 uur met ontbijt en een gratis drinken in de nacht van 2 tot vier. Dat, dat was heb van je meegemaakt? Dat nee, je... dat heb ik niet meegemaakt. Nee? Okay. Nee, nee, want als ik vier films heb gezien, hmm. dan is ja. dat mooi. Maar de eerste film die ik zag, daar was ik niet alleen, maar ook alle mensen rondom mij waren we stuk van. Hoe heet Zo'n ongelooflijk mooie film. Zo'n mooi film, esthetisch. Dus je hoeft er helemaal niet maatschappelijk kritisch naar te kijken of zo. Maar zo mooi gemaakt, zo filmisch prachtig. En dat heet. En dan zeg je, waarom heb je die film nooit gezien? Van Kieslowski, La double vie de Veronique. En kun je daarna maar gewoon weer naar een volgende film? Eh, eh, eh, hoe, kan, hoe is dat nou weer? Om, om zoveel films achter elkaar te zien. Eh, dat is omdat de gelegenheid zich voor... Dat heeft te maken met... als je ergens zwaar gefascineerd door bent... dan krijg je iets van een veelvraat. Ja. Je, moet je, je moet je uiteraard beperken. Ik ga ook één keer per jaar naar zo'n filmweekend... en dan zie ik 7-8 films met lezingen. Mm -hmm. Maar je kunt dat een keer aan. Mm, ja. dus, dat, dus dat is een uitzondering. Nee, maar als Bert, als Bert Goes. als hij zegt... in mijn 35-jarige loopbaan... ja, daar heb ik... je. Daar, heb ik, daar zal ik eens een paar fantastische films laten zien. Ja, dan denk ik, ja wie ben ik dat ik daar niet, niet mm -hmm. eventjes mag gaan ja, profiteren? Ja, even, even horen wat dat is, hè? Ja. ja. En heb je uit dat uh, <coughs> die keuze van Bert... had je daar ook nog iets van dat je dacht... hé, hey, dat heb ik ook gekozen voor hier in het nee, jaar Nee, dat is het probleem. Wij hebben hier bij Jan Bezouw, hebben wij een beamer... Waarbij de film mini, uh, een Blu-ray-film moet zijn. Dus het, en de film uh, La Vie Double, La Double Vie, dat, uh, is van 1991. Dus als hij opnieuw in de productie is gekomen. oké, okay, dan kan hij hier. Dus ik zou hem best willen opnemen, want we hebben laatst de, ook een, een Western genomen uit de jaren 90. Als die film in Blu-ray komt, dan, uh, dan zet ik hem op het lijstje. Maar wat is in... Blu-ray, wat is dat? Ja, uh, Blu-ray, dat, uh, dat is de... Ja, bepaalde techniek. Uh, dus je hebt een dvd, normale dvd, maar je hebt ook high quality beeld. Hmm. High, high definition. Ja. En dat is Blu-ray. Heb je een ander apparaat ja, voor nodig. Ja, ja, ja, ja. En uh, uh, ja. de hele goede beamer die ze hier hebben van de vrienden van Jan Bezouw. Uh, ...die kan met Blu-ray prachtig beeld krijgen. En geluid niet te vergeten. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Ja. Nee, het is dus wel zo als een film... Maar, dat is een, uh, maar jullie moeten dus ook... Ja, maar dat is een heel, groot, groop, een aspecten, heel groot probleem. We uh, je, je krijgt bijna geen oude films meer. Hè? Dus uh, de films van 2011 af zijn nieuw. Het uh, zijn Blu-ray. Maar is een film uh, van 2010 of uh, vroeger... Dan mag je hopen dat een producent daar een Blu-ray-uitgave gemaakt heeft. Want ook het DVD-fenomeen he, he, loopt op zijn achterste poten. Je kunt, oh, ja. je kunt in Tilburg wel bij de mediamarkt een DVD kopen, maar bijna nergens anders. Jouw ja, Blokker heeft er een paar. Dus je moet het via internet doen. Tja. En dat betekent. En dat heeft te maken met de streaming van mm -hmm. Netflix en al die andere. Ja, ja, ja, ja. Dus we willen ook voorkomen dat jij zelf een archiefje gaat aanleggen. Ja, ja, ja, en dan kom ja. ik weer terug bij Bildung. Een van mijn gedachten bij beelding is... Eh, probeer voor jezelf een soort archiefje te maken... waarin, jou, waarin jou, jouw romans, jouw literatuur, jouw mooie teksten... jouw films die je de moeite waard vindt... Ja. de muziekstukken je die, waar je zwaar aan gaat... probeer die bij elkaar te houden... Beperk dat. Hè, en dat hoeft niet te groot te zijn. Maar doe dat ook met een zekere animo. Dat je andere mensen daarmee kunt enthousiasmeren. Zodat als je zegt. Ik kom bij jou naar een film. Dan zeg ik. Dan zal ik jou als een film laten zien. Uit mijn eigen archiefje. Ja. En Paul Witteman is nou bezig. Met een, het programma. Meesterwerken. Vind ik een tikkeltje overdreven titel. Maar daar wordt aan Arnon Grunberg gevraagd. Welk object uit de beeldende kunst spreekt jou zeer aan? Welke roman? Mm -hmm. Twee minuten. Ja. Hij noemde de roman even terug naar de roman, dan even van Koetzee, ja. Elisabeth Costello. Oh ja. Ja. ja, ja. ja? Dat zou hij in zijn uh, klein stapeltje boeken. Van ja, kunstleken. maar deze man is Derm. Die heeft een dermate schat aan beeld en gegeven, ja. uh, maar goed wij eenvoudigen... Zielen. Zielen hebben een beeld beeldgegief. Ja, maar het verdwijnt. Het zit daar straks allemaal in de cloud. Uh, ruiken we hier ook nog een beetje economisme? Uh, dat, dat, uh, dat is ook allemaal... Uh, op dat moment dat je het wil zien... dan koop je het. En anders dan, uh, is het niet meer beschikbaar. En je kunt het niet meer kopen. Kunnen... Uh, je, je moet inderdaad... Ja. De reclame is drie maanden voordat het komt... Ja. Dan komt het. Mm -hmm. Dan drie maanden later. En in die tijd moet je zorgen dat je... Recht ja, hebt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus als ik la, vie, la Double Vie wil hebben. Ja. Dus iets van foto, Kuz, Trois couleurs. Hebben we van gehoord? Ja. En 140 euro. Volkom. Ja. wel? Ja, dus dat zijn dan... Dat, het is 1994. Ja. Eén minuut ja, hebben wij ja, nog. Ja, ja, ja. Begrijp je? Dus, eh, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die eh, overlijden. En hun hele DVD stapel... Eh, op, op marktplaats doen. Ja. Nou, ja. nou uh, tot slot nog, uh, je hebt het over overlijden. Afgelopen zaterdag is Theo, Theo Hendricks Hendrik. overleden. Hij heeft dertig uh, schitterende artikelen geschreven in Leidraden over uh, gebouwen in Goorlen. Uh, dat uh, uh, heeft hij ook eens een keer gedefinieerd. Wat is een goed gebouw? We hadden het over het gevoel, daarmee zijn we begonnen, van Suzanne, Spel, van Suzanne Spermon. Als je een weldadig gevoel krijgt bij het beschouwen, het zien van een... Gebouw. Dat, was, dat was zijn, zijn definitie van, van een goed gelukt gebouw. Nou, we gaan eruit. We zijn aan het einde van dit uur. Wij danken nogmaals Suzanne Spermon, Letitia van der Heuvel, Paul Overmeer voor hun bijdrage aan de laatste, het laatste uur literatuur van dit seizoen. Ja. Dank voor het luisteren en uh, kom weer erbij volgend seizoen in september zeker.